Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Gasthuispoort in Breda is ontworpen door Bedode Brouwer-architecten uit Goorlen. Zij hebben de STIB-award 2017 gewonnen. Dit is afgelopen donderdag bekendgemaakt op de vastgoedbeurs in Amsterdam. Het is een prijs voor de meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt... ...aan de vitaliteit en dynamiek van een stad of een dorp. De verkiezing is een initiatief van Sintrus Armea, Real Estate en Finance... ...en het vakblad Vastgoedmarkt. De Gasthuispoort is een complex op de hoek van de Vlaszak en de Veemarktstraat... Het omvat woningen, winkels en horecazaken, waaronder de pasta kantine en ijssalon Bon Appetit. De burgemeester van Goorlen, Mark van Stappershoef, was tijdens de open dag van de lokale omroep Goorlen in de radiostudio. En hij legde nog even havijn uit waarom hij burgemeester is geworden... Van Goorlen Ik ben heel bewust uh, burgemeester van Goorlen uh, geworden. Omdat ik wist dat Goorlen een gemeente is waar heel veel gebeurt. Wat een complete gemeente is. Hè. Op allerlei fronten gebeuren er dingen. Ik noem dat een complete gemeente. Maar ik ben iedere keer wel weer verrast door uh, het aanbod op het gebied van cultuur. En op zo'n dag als vandaag zie je dat, zie je dat weer hè. En dus het was een soort snelle schouw hè, want we zijn eigenlijk nog maar net anderhalf uur binnen. Ik wil zo meteen als ik tijd heb even langs mainframe, want ik begreep dat daar de jongeren ook nog uh, ja, bezig zijn. Ook, zijn ook ja, Ze wel wat dingen te doen. Ja, maar ik zag jullie hier zitten en jullie hebben me net iets verteld over jullie jongerenprogramma wat je iedere woensdagavond uitzendt. Uh, ja. ja. En ik zag jullie hier heel fanatiek zitten ik dacht nou ik vind het hartstikke leuk om even aan te schuiven ja. en te zien daar hoe ook ben. jullie. He, op je eigen manier invulling geven aan je, aan je hobby en amateurkunst ja, ja. ja. eigenlijk. Nog even een toevoeging op de voorgaande nieuwsblokken bij de lokale omroep Goorle. We maakten melding dat websites in de regio Goorle en Riel slecht onderhouden worden. Zo kregen wij een reactie van de Partij van de Arbeid. Zij melden via e-mail. Als ik kijk zijn er altijd nul bezoekers geweest. Pas tegen de verkiezingen ga ik weer updaten. Of heb jij nog een vrijwilliger over? Al dus Ruud Licht, de webmaster en penningmeester en manesje van alles... van de Partij van de Arbeid, regio Goorle en Riel. Tot besluit het weerbericht. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 à 15 graden. Morgen is het een bewolkte dag en trekken er buien over het land. In de middag concentreren de buien zich weer meer op het binnenland. In de regio Goorle zal het wel meevallen. In de avond wordt het steeds op meer plaatsen droog, met in het westen ook opklaringen. In de regio Goorle is ook in de eerste helft van de nacht kans op wat regen. Komende zondag en maandag worden er temperaturen verwacht van 23 graden. Tot zover het lokale omroep Goorle nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl